Maar ik wil u te binnen brengen. Gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen. Dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft. Maar een en andermaal hen die niet tot geloof gekomen waren. Verdelft heeft. En dat de engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden. En hun eigen woning verlieten. Voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid hebben waard gehouden. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in een nabijheid... die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd... en ander vlees nagelopen zijn. Daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Ik lees een tweede tekst uit de tweede Petrusbrief hoofdstuk 2, vers 4... Of eigenlijk begin ik bij vers 1. Deze twee teksten hebben heel direct met elkaar te maken. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest zijn, zoals ook onder u valse leraren zullen komen. Die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de heerser die hen gekocht heeft verlogende en een schielijk verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden. En ze zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen. Maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Toch zijn er ook profeten onder u, onder het volk geweest. Zo spreekt Peters. En hij zegt ook, zoals ook onder u valse leraars zullen komen. Dus eigenlijk gebruikt hij in één zin, als ik het zo mag zeggen, het Oude en Nieuwe Testament. Hij heeft het over de profeten van vroeger. De valse profeten, onder hen, zoals ook onder u valse leraars zullen komen. Ook nu. En dan zegt hij... Want indien God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen die door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren, en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, enzovoort, enzovoort. En dan heeft hij het over Noach. Want indien God engelen die gezondigd hadden, dat is de tekst die ik voor het eerst gebruik, die ik beloofd heb te bespreken. Engelen die gezondigd hebben. En ik heb gezegd dat die engelen andere engelen zijn dan men doorgaans op het oog heeft. Nou, maak dat maar eens hard. Om te beginnen is het beste commentaar op de Bijbel, de Bijbel zelf. Dus ik, ik laat de Bijbel... ...de Bijbel verklaren. Dat is mijn methode. En dat doe ik ook vandaag. Er zijn hemelse ...en er zijn menselijke... ...bodes. Dat wil ik om te beginnen proberen vast te stellen. Bodes. Ja, of boodschappers. Als je wilt. Malachi, engelen... ...oftewel boodschappers of boden. Allereerst... ...ga ik naar het boek Malachi. En dan... Hoofdstuk 3, vers 1. Een leuke tekst. De meesten zijn hier al een beetje vertrouwd mee, denk ik. Maar het is toch goed om dit nog een keer naar voren te brengen. Zie, ik zend mijn bode. Mijn bode, mijn malachi, staat er in het Hebreeuws. Mijn bode. Die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Nou, je vermoedt natuurlijk al wie dat is. Hè? Dat is die bode, die boodschapper... Die engel, die vormt de weg die mijn aangezicht bereiden zal. Dat is Johannes de Doper. Die voor Jezhua de weg bereiden zal. En plotseling zal tot zijn tempel komen de Here die gij zoekt. Namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Alweer het woord engel. Nou die engel des verbonds is mijn zin sinds nou, dan zitten we, lijkt het met een probleem. Uh, Yeshua is toch de zoon van God? Verwekt door de vader. En nu is hij een engel. Ja, maar kijk, het, ik heb al gezegd, het woord engel in de Bijbel heeft twee betekenissen. Het kan betrekking hebben op een menselijke boodschapper of op een hemelse boodschapper. En in dit geval, in Malachi 3, gaat die eerste bode, mijn bode, over Johannes de Doper. Dat is mens. En die tweede is de engel des verbonds die gij begeert. Maar het beroerde is in onze vertaling staat de engel met een hoofdletter, de engel van het verbond. Maar eigenlijk is het gewoon Gods engel. Gods boodschapper. Gods boodschapper die door Johannes de Doper is aangekondigd. En het woordje engel heeft hier betrekking op Yeshua. En het mag rustig op een kleine letter geschreven worden. Maar ja, de vertaler heeft nu eenmaal een hoofdletter gebruikt. Dat kan ik niet veranderen. Maar het heeft in beide gevallen betrekking op mensen. De eerste keer Johannes de Doper. En de tweede keer op die bijzondere mens, Yeshua. En er is er ook sprake, plotseling zal tot de tempel komen, de here die gij zoekt, de engel des verbonds. De here staat in, het, in kleine letters, Adon, dat betekent heer of meester de here in die zin zoals in het nieuwe testament het woord eh, curios wordt gebruikt en er staat dus niet dat het jahwe is nee het zijn kleine letters adon de engel des verbonds de boodschapper van het verbond van welk verbond gods verbond natuurlijk en er staat er iets heel interessants na, zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Zie, hij komt, zegt Yahweh, ze bouwt. Yahweh, de Heere der Heerscharen. Dus er zijn er drie in het spel: Johannes de Doper, Yeshua en de hoofdrolspeler eigenlijk altijd, Yahweh, de Heere der Heerscharen. Wel nu, er zijn dus menselijke boden of boodschappers. Dat kan ik ook aantonen aan de hand van Matthäus hoofdstuk 11 vers 10. Daar staat, zie ik zend mijn bode voor uw aangezicht die u weg voor u heen bereiden zal. Eigenlijk is dat een, een zinspeling op, uh, op Malachi. Dat is Johannes de Doper. Heel eenvoudig. Die uw weg voor u heen bereiden zal. Er staat ook een tekst in Lucas, hoofdstuk 7, vers 24. En daar staat: Toen de boden van Johannes vertrokken waren, begon hij, Jeshua, tot de scharen te zeggen: Van Johannes, wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet door de wind bewogen? Maar wat zijt gij gaan zien? Een mens in wilderig kleding? gekleed, zie die schitterend gekleed gaan en overdadig leven zijn in de paleizen maar wat zijt gij gaan zien, een profeet ja, ik zeg u zelfs meer dan een profeet deze is het van wie geschreven staat, zie ik zet mijn bode, mijn bode, mijn engel in de voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal, dus Johannes de Doper is de wegbereider van Yeshua van de Messias de engel, de boodschapper van het verbond, van Gods verbond. Zo belangrijk is Yeshua. En zo belangrijk is die profeet, die meer dan een profeet eigenlijk, die deze boodschap mag aankondigen. Er staat ook een tekst in Lukas hoofdstuk 9, vers 51. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht... Richten om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond bode voor zich uit. Dus nu zond Yeshua bode voor zich uit. Maar in het Grieks, evenals in de Malachi in het Hebreeuws, staat Angelos, angeloi. Engelen. Omdat engelen heeft ook de betekenis van boodschappen. Evenals Johannes de Doper een engel was, in de zin van menselijk wezen, zond Jezus... Engelen, ja zo staat het in het Grieks, engelen, boden, boodschappers, voor zich uit. En dan nog een tekst uit uh, Jacobus hoofdstuk 2, vers 25. En is niet even zo Raghab de hoer uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan, er staat in het Grieks, Angeloi's, boodschappers, engelen staat er. Dus, dat moet voldoende zijn om aan te tonen dat het woord angelooi zowel een menselijke als een hemelse boodschapper kan zijn. Nou, nu ik dit gezegd heb, ga ik over tot mijn eigenlijke punt, mijn eigenlijke onderwerp. Dan moet ik nog even terug naar het Nieuwe Testament... Naar 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 4. Want dit vers willen wij uitdiepen, willen wij bespreken. 2 Petrus 2 vers 4. Dus daar gaat het om vandaag. Want indien God engelen die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan de krochten der duisternis heeft overgegeven enzovoort. Wie zijn die engelen? die gezondigd hebben. Wie zijn die angeloi, die engelen, die boodschappers die gezondigd hebben? Zijn dat hemelse wezens? Of zijn dat andere wezens? Mensen? Nou, dat, dat denkt men natuurlijk niet aan. Want als men dit leest, in het algemeen, dan zijn het gevallen engelen. Nou, ik beweer vandaag dat het niet gevallen engelen zijn, maar dat het menselijke boodschappen zijn. Angelooi. Die engelen die gezondigd hebben, zijn mensen. Zijn anderen dus dan gevallen engelen. Nou, dat is een breed verschil natuurlijk, hè, die opvattingen. Maar ik heb de Bijbel aan mijn zijde. Ik heb de Bijbel aan mijn zijde. Ik heb al gezegd, het beste commentaar op de Bijbel is de Bijbel zelf. Ik heb de Tora aan mijn zijde voor de verklaring van deze tekst. Engelen die gezondigd hebben. Omdat de Tora hierover spreekt. Over die engelen. Ik ga naar nummering, hoofdstuk 16. En dat is de Tora. De basis van de Bijbel. Ik ga het heel rustig doen... Ik begin een paar versen te lezen uit Nummer 16, om duidelijk te maken over wie het gaat. De achtergrond van de zinsneden, engelen die gezondigd hebben, staat in Nummer 16. En niet alleen in Nummer 16, maar ook in. Korach nu, de zoon van Jisar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, nam met Datan en Abiram, zonen van Eliab. En On, de zoon van Pelet, Rubenite, een aantal mannen. En ze stelden zich voor Mozes met 250 mannen uit de Israëlieten. Hoofden der vergadering. Opgeroepen het ter volksvergadering, mannen van naam. En zei, dan liep het de hoop tegen Mozes en Aaron. Laat het u genoeg zijn, want de gehele vergadering, zij allen zijn heiligen, zeggen Korach en Abraham. En de Heer, Yahweh, is in hun midden. Waarom verheft gij u dan, Mozes? Waarom verheft gij u dan boven de gemeente van Yahweh? Het gaat om opstandelingen. Mensen die rebellen zijn. Die in opstand komen tegen Mozes die door God is aangesteld. Het zijn mensen uit de stam Levi. Mensen uit de stam Ruben. Die rebelleerden. Zoals tegenwoordig, we hebben gisteren nog, dacht ik... Een film gezien, een heel andere film. Dat doet er niet toe waarover. Maar ook mensen die in opstand kwamen tegen een koning. De koning van Siam. Het zijn mensen. Zo waren er ook familieleden. Ja, het gaat om niemand minder dan familieleden van Mosje, van Mozes. Familieleden van Mosje die in opstand kwamen tegen hem. Ja, u bent uh, door God aangesteld. Ja, maar zijn wij niet allemaal door God aangesteld? Wie bent u? Bent u dan de enige? Zijn wij soms minder heiligen dan u? Zij dan liepen te hoop tegen Mozes en Aaron en zeiden tot hen, laat het u genoeg zijn, want de gehele vergadering zei, allen zijn heilige en de Heer is in hen midden. Ja. Ze hadden natuurlijk een belangrijke taak, een belangrijke functie. Het waren priesters, door God aangesteld om, om dienst te doen in de tabernakel. Natuurlijk waren zij belangrijk. Maar ze mochten niet rebelleren tegen, tegen Mosje, tegen Mozes. door God is aangesteld als dé leider. Er is geen profeet als Mosje. Geen profeet als Mozes. Ja, er is er één die belangrijker is. Dat is die profeet die God zou verwekken. En dat is Yeshua. Daar hebben we het over gehad in het Nieuwe Testament. Johannes die Yeshua heeft mogen aankondigen... Die de weg des heren heeft mogen bereiden. Natuurlijk. Maar, maar die profeten, die priesters, die waren natuurlijk heel belangrijk. Ook door God aangesteld. Maar ze mochten zich niet verheffen boven Moosje. Nou, dat deden zij. Dat deden zij dus. Toen Mozes het hoorde, wierp hij zich op zijn aangezicht. Moet je, je even voorstellen. Die moedige Mozes. En hij sprak tot Korach in zijn gehele aanhang. Morgen dan zal de heren doen weten... Wie hem toebehoort en wie de heilige is, dat hij hem tot zich doen naderen. Die hij verkiezen zal, zal hij tot zich doen naderen. Doet dit, neem uw vuurpannen, gij Korach en gij zijn gehele aanhang. Doet dat vuur daarin en legt er morgen reukwerk op voor het aangezicht als heren. En de man die de heren verkiezen zal, die zal de heilige zijn. Die zal niet de heilige zijn, maar de heilige. Mosje, Mozes. Laat het u genoeg zijn, Levite. Zijn eigen familieleden stonden op tegen Mozes. Zijn eigen familieleden. Toen zei Mozes tot Korach, vanaf vers 8. Hoort toch gij, Levite, is het u te weinig dat de God van Israël u heeft afgezonderd tot de vergadering Israëls? Is het u te weinig... Om u tot zich te doen naderen. Om de dienst aan de tabernakel des Heeren te verrichten. En voor het aangezicht van de vergadering te staan om hen te dienen. Dat hij u en, en al uw broederen, de levieten, met u deed naderen. Streef gij nu ook naar het priesterschap? Streef gij nu ook naar het priesterschap? Niet hun, maar het priesterschap. Hoe durfden zij? Waar hadden ze de brutaliteit vandaan om in opstand te komen tegen Mozes? En eigenlijk dus tegen Yahweh. Daarom gij en uw gehele aanhang, Korach en anderen. gij spant samen tegen de heren, tegen Yahweh. Dat is er gebeurd. Dus waar ik naartoe wil is dit. Ik ben nog niet klaar, maar waar ik naartoe wil nu al, is dit. Die Korach in Abiram, die aanhang van Korach, die, die Levit en die Rubenieten, dat waren opstandelingen. Dat zijn die mensen waarvan Petrus spreekt. in 2 Petrus hoofdstuk 2, vers 4. die gezondigd hadden. Dan nou zegt u nou niet dat zijn engelen die gezondigd hadden? Ja, natuurlijk zijn het engelen. Maar engelen kan de betekenis hebben van menselijke boden of boodschappen. Het zijn menselijke, het zijn de profeten. Het zijn die valse profeten waar Paulus het over heeft. Die waren er vroeger al en die zijn er ook nu. En die zullen er ook komen, zegt Petrus. En daarom weest op uw hoede voor hen. Streef gij nu ook naar het priesterschap, daarom gij en uw gehele aanhang. Gij spant samen tegen de heren. Want wat is Aaron dat gij tegen hem zou morren? Mozes nu ze ontheen om Datan en Abiram, de zonen van Eliab, te ontbieden. Maar zij zeiden, wij komen niet. Dus ze waren toch dwars ook. Wij komen niet. Wat een hoogmoed. Wat een hoogmoed. Wij komen niet. Je kunt me nog meer vertellen, Mozes, maar wie bent u? Wij zijn net zo belangrijk als u. Het is toch zo beschamend. Zo beschamend. Is het een kleinigheid dat gij ons hebt opgevoerd uit een land vloeiende van melk en honing? Waarom lees ik die stukken voor uit de Petersbrief? En uit Judas. Over die profeten we vroeger, die valse profeten. En die profeten die er nu zijn en die zullen komen. Waarom doe ik dat? Omdat het één organisch geheel is, de Bijbel. Wat er vroeger gebeurde, dat gebeurt nu. Wij komen niet. Is het een kleinigheid dat gij ons hebt opgevoerd uit een land vloeiende van melk en honing om ons te laten sterven in de woestijn en wilt gij u ook nog als heerser over ons opwerpen? Dat zeggen ze tegen Mozes. Gij hebt ons waarlijk niet gebracht in een land vloeiende van melk en honing. Nog ons akkers en wijngaarden in bezit gegeven. Meent gij de ogen... De, ...deze mannen te kunnen verblinden? <lacht> ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Wij komen niet, zeggen ze. Dat staat hier. In nummerie in de Torah, Nummerie 16. Wij komen niet. Wij vertikken het om te komen. Broeders en zusters. Dit zijn de engelen... waar Peter zo verspreekt... ...die gezondigd hebben. De enige plaats in de schrift... Enige plaats in de sif waar sprake is van engelen die gezondigd hebben. De enige plaats. En er staat ook niet: er is één engel die gezondigd heeft. Lucifer, gevallen engel, Satan. De engelen meervoud die gezondigd hebben. Broeders en zusters, met alle oprechtheid zeg ik tegen u: deze geschiedenis verwijst naar nummerie, de Torah, nummer 16. Het gaat over mensen, familieleden van Mozes, Korach vooral, die opstandelingen waren, die gezondigd hebben. Dat zijn de engelen die gezondigd hebben. Wel nu, wij komen niet, zeggen ze. Toen werd Mozes zeer toordig. En hij zeide tot hen, tot de heren, tot Jabé, Wend u niet tot hun spijsoffer. Niet Eén ezel heb ik van hem weggenomen en nog iemand van hem kwaad gedaan. Wat een nobele figuur, die Mozes. Wat een zagmoedig mens, dat hij zo spreekt. Niet één ezel heb ik van hem weggenomen. Hij had kunnen zeggen, o here, roei hem me uit, meteen, boem. En Mozes zei het tot Korach, gij en uw gehele aanhang verschijnt morgen voor het aangezicht des Heeren. Gij en zij en Aaron, gij en zij en Aaron. Neem dan ieder zijn vuurpan. Leg er reukwerk op en bied de Heer ieder zijn vuurpan aan. 250 vuurpannen, gij en Aaron, ieder zijn vuurpan. En ze namen dan ieder zijn vuurpan en deden vuur daarin. En legden reukwerk daarop. Ik lees met opzet een, een heel groot gedeelte uit nummer 16, want het is cruciaal. Ik besteed daar tijd aan. En stelde zich op bij de ingang van de tent de samenkomst met Mozes en Aaron. Toen Korach en de gehele aanhang bij de ingang van de tent de samenkomst tegen hen had bijeengebracht, verscheen de heerlijkheid des heren aan de gehele vergadering. Shekinah, glorie van Yahweh, verscheen aan de hele vergadering. En de heren sprak tot Mozes en Aaron, scheid u af van deze vergadering, opdat ik haar in één ogenblik verteren. Toen wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden, o God, God de geesten van alle schepselen, levende schepselen, als één man zondig, zult gij dan tegen de hele vergadering toornen. De heren dan zeiden tot Mozes vanaf vers 23, verspreek tot de vergadering, trek u terug uit de omtrek van de woning van Korach. Trek u terug uit de omtrek van de woning van Korach. Waar heb ik het woordje woning eerder gelezen? In Petrus, in Judas. Daar staat het woning. En hier lees ik het in nummer 16, het woord woning. Dat zijn de engelen die gezondigd hebben. Het zijn mensen. Familieleden van Mozes. Mensen die heel dicht bij Mozes stonden. Lufieten. Ze hadden een belangrijke taak in de tabernakel. En Yahweh verwerp ze. Yahweh Neemt het op voor Mozes. Eigenlijk komt Yahweh voor zijn eigen naam op. Yahweh komt louter op voor zijn eigen naam. Toen maakte Mozes, vanaf vers 25, zich op en ging tot Datan in Abiram. En de oudste van Israël volgde hem. En hij sprak tot de vergadering, wijkt toch tot de tenten. ...deze goddeloze mannen en raak niets aan dat hun toebehoort... opdat gij niet door al hun zonden wordt weggeraapt. Toen trokken zij weg uit de omtrek van de, woningen, van de woning van Korach, Datan en Abiram. En Datan en Abiram traden naar buiten en stonden aan de ingang van een tenten... ...met hun vrouwen, zonen en kleine kinderen. Daarop zei de Mozes, hieraan zult gij weten dat de Heer mij gezonden heeft om al deze daden te doen... en het niet mijn bedenksel is. Indien deze zullen sterven zoals ieder mens sterft... en over hen bezoeken zal worden gedaan... zoals ieder mens bezocht wordt... dan heeft de Heer mij niet gezonden. Ernstige zaak. Maar indien de Heer iets nieuws zal scheppen... zodat de grond zijn mond zal opensperren... en hem verswelgen met alles wat er toe behoort zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen. Dan zult gij weten dat deze mannen de heren gesmaard hebben. Dat was het nieuwe. Nauwelijks had hij al deze woorden uitgesproken. Of de grond spleet onder hen. Waar hebben we het ook weer gelezen? In 2 Peterus. In Judas. De grond spleet onder hen. En de aarde opende haar mond en verzwolle hen met hun huisgezinnen en met alle mensen die bij Korig behoorden en met alle haven. Daar gingen ze allemaal de afgrond in. Letterlijk. De aarde opende zich en ze, verdwenen. ze werden vernietigd. En de aarde overdekte hen, zodat ze uit het midden der gemeente omkwamen. En de alle Israëlieten, vers 34, die om hen heen stonden, vluchten weg op hun geroep, want ze dachten, de aarde moest ook eens ons verzwelgen. Ze werden doodsbang. Maar het ging om koren en die 250 mensen die aanhang van hem. Maar God heeft niet het volk vernietigd, alleen die rebellen. Ernstige zaak. Familieleden die heel dicht bij Mozes stonden. Ze kwamen om. Toen ging er een vuur van de heren, vers 35, en verteerden de 250 mannen die het reukwerk geofferd hadden. Dat is mijn bewijs, broeders en zusters. Dit is de grond waarop ik sta. Dit zijn de engelen die gezondigd hadden, waar Petrus het over heeft, waar Judas het over heeft. Ik beroep me op de Torah. Niets minder dan de Torah. Ik heb een psalm, psalm 106, waar ook over deze geschiedenis wordt gesproken. Psalm 106, vers 13 tot en met 18. Doch spoedig vergaten zij zijn daden en verwachten niet op zijn raad. Het gaat over die oud-testamentische gebeurtenis van nummer 16. Zij werden met lust bevangen in de woestijn en verzochten God in de wildernis. Hij gaf hen wat zij begeerden, maar henzelf deed hij wegteren. Ze waren afgunstig op Mozes, in de legerplaats, op Aaron, de heilige van Yahweh. De aarde, vers 17, opende zich en verslond Datan. Zij bedekte de bende van Abiram. Dat zijn de engelen die gezondigd hadden. De boodschappers. Mensen, die, familieleden, mensen die heel dicht bij Mozes stonden. En vuur ontbrandde onder hun bende. Een vlam verteerde de goddelozen. Moet ik verder lezen? Nog één tekst uit Deuteronomium, ook de Tora. Deuteronomium, de Tweede Torah, zou je kunnen zeggen. Deuteronomium, de Tweede Torah. Hoofdstuk 11, vers 4 tot en met 6. Laat ik eens lezen vanaf vers 1. Het is een mooi stuk. Belangrijk stuk. Gij zult de Heere, ja, wij, uw God, liefhebben. En alle dagen zijn dienst, zijn inzettingen, zijn verordeningen en zijn geboden in acht nemen. Daar draait het altijd om. Maar dat deden deze opstandelingen niet. Maar dat draait het altijd om. Immers, gij kent, thans, want dit geldt niet voor uw kinderen, die de tuchtiging van de Heer uw God niet kennen en niet gezien hebben, zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm, de tekenen en de daarheden die hij in Egypte gedaan heeft. Aan Farao, de koning van Egypte, en aan diens gehele land, wat hij gedaan heeft met het leger van Egypte. Met zijn paarden en zijn wagen. Hoe hij de water de Schelfzee hen deed overstromen. toen zij u achtervolgden. Dit is een gebeurtenis, broeders en zusters. die zijn weergang niet heeft in de geschiedenis van het volk Israël. in geen enkele geschiedenis. Hoe God afrekende met Farao. op een hele definitieve wijze. Men zegt vaak: ja, de Bijbel is een oud boek. De Bijbel is 2000 jaar oud. Wat hebben we aan dat boek? We hebben nog zoveel nieuwe boeken tegenwoordig. Maar dit is nog veel ouder. Dit is de geschiedenis van Korach. Dit is de geschiedenis van 3600 jaar geleden. De Bijbel is een oud boek. Het grote gebeuren wat er gedaan is in Egypte en daarna de woestijn. Dat staat voor eeuwig. Dat is Gods grote daad. Gods grote heilsdaad voor de geschiedenis. Er is maar één, één keer een daad gebeurd van Yahweh, die groter is. Moet ik het zeggen, welke daad dat was? Yeshua. De tweede exodus. De tweede uitgang. De tweede uittocht. Is, weet je wat de kern is van deze tweede exodus? De kern, dat is de dood van de gekruisigde. Van Gods Zoon. De dood en de opstanding. De allerbelangrijkste gebeurtenis. Het zegt vele mensen in deze tijd niets. Maar dat is de, de gebeurtenis. Die gebeurtenis van de uitocht. En die tweede uitocht van Yeshua. Drie dagen en drie nachten was de grafperiode. Hij is niet dood, hij leeft. Hij is niet dood, hij leeft. Dat is onze hoop. Het gaat dwars tegen het menselijke denken. Ik weet het. Maar dat is het. Maar nu, want ik was nog niet klaar met voorlezen uit Deuteronomium 11. En hoe de Heer hen ten onderbracht heeft tot op deze dag. En wat hij u gedaan heeft in de woestijn. Tot gij kwamt op deze plaats. Ook wat hij aan Datan. Ik lees dus uit de Tora, de tweede Tora. Wat hij aan Datan en Abiram, de zonen van Eliab de zonen van Ruben, gedaan heeft, hoe de aarde haar mond opende, en hen verzwollig met hun huisgezinnen, tenten en alle haven die ze meevoerden, in het midden van geheel Israël, want uw ogen hebben heel het grote werk gezien. Heren, uw ogen hebben het hele grote werk gezien, dat de Heere gedaan heeft. Hoe hij afgerekend heeft met deze levieten, met deze familieleden van Mozes en met die Rubenieten. Broeders en zusters, vergist u zich niet in het boek, in de Bijbel. Het is het grootste boek op aarde. Daar staan Gods heilsdaden is. Gods grote daden. En er zal nooit een tijd komen dat er grotere werken worden verricht dan die Yeshua heeft verricht. Maar er komt een tijd dat Yeshua terugkeert. En dan zal zijn terugkomst heel feestelijk zijn voor de gelovigen want er komt die glorie in de heerlijkheid van Yahweh hij is niet Yahweh maar in de heerlijkheid van Yahweh om daar Gods macht Yeshua blijft God representeren macht te demonstreren op aarde en dan wordt het aarde wordt het koninkrijk en het houdt zoveel in ik weet het veel, veel meer dan ik kan zeggen maar dat is eigenlijk het vooruitzicht dat we hebben. Dus er komt nog een grote daad van God. De allergrootste. En over het koninkrijk zal ik de volgende keer spreken. Over openbaring 12. Dank u wel.